Vannacht helder, het koelt af naar zo'n 4 graden bij een zwakke tot matige oost tot noordoostenwind met kans op wat mist. Morgen zonnig en 14 tot 18 graden bij de paasdagen zijn ook zonnig en droog. Tot zover het radio nieuws. En voilà. Een bijzonder fijne vrijdagavond gewenst. Tot middernacht is het de show met volgende soepels: zoek, zoek soca en salsa. Dat ik samen met Hedrik Koes presenteer. Dit is cada een Wat ma ho, ma ho, wat je een centimeter hebt, wat je een centimeter hebt, wat ma een Ko banga bango Ni kambo ya mbongo na ya mwasike bomisa bible Ndabapo nababiso kino lelo yo Yo da sete tataesu po lambango Adam akene ke We gaan wat vers eten en middernacht hier bij Langstraat FM. Van Langstraat FM en hier is Miguel onze Miguel. La clave mi gente, la clave llama la salsa. Salsenos y llaman. Yo vengo. Salsenos y llaman. Yo vengo. Salsenos y llaman. Yo vengo. Salsenos y llaman. Yo vengo. Vamos. Eh Tum, tum, ¿quién es? Hay negrita que vengo apretando suave. Tu, ¿quién es? Pal piso se va, pal piso se fue. Francis Dix met het Radio nieuws De Russische president Poetin heeft volgens zijn bureau vorig jaar 10,2 miljoen roebel verdiend. Dat is 114.000 euro. Ook heeft hij officieel alleen nog maar een appartement van een kleine 80 vierkante meter, drie auto's en een aanhangwagen. Deze bekendmaking zorgt voor hilariteit op internet. Critici, waaronder oppositieleider Navalny, roepen al jaren dat Poetin steenrijk is en een vermogen van misschien wel 200 miljard euro heeft. De hoeveelheid aardgas die Rusland elke dag exporteert is gedaald tot het laagste niveau in drie maanden tijd. Dit komt doordat het warmer weer wordt en er dus minder vraag naar gas is. Ook komen er vanwege de oorlog steeds meer alternatieven voor gas uit Rusland. De EU importeert 40% van het benodigde gas uit Rusland. Daarom is het erg lastig om er direct mee te stoppen als sanctie op het binnenvallen van Oekraïne. In Maastricht is de bibliotheek ontruimd na het aantreffen van een verdacht voorwerp. Tientallen mensen moesten het gebouw verlaten. Volgens getuigen gaat het om een rugzak, maar de politie wil daar niks over zeggen. De omgeving van de biep aan de Grote Lawyerstraat is afgezet. De brandweer is ter plekke en de explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De Engelse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in Den Haag... waar morgen de Invictus Games beginnen die acht jaar geleden door de prins bedacht zijn. Het gaat om het eerste openbare optreden van Harry en Meghan... sinds ze twee jaar geleden verhuisden naar de Verenigde Staten. De twee hebben onder andere met de Haagse burgemeester Jan van Zanen gesproken... op het sportterrein van het Zuiderpark. De Invictus Games voor gewonde militairen duren een week. En dan nog het weer. Vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 4 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind... met kans op wat mist. Morgen zonnig en 14 tot 18 graden.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 One day I am One FM News. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een hoge Amerikaanse